Ja, ik ben heel tevreden met de woonplas. Ik woon op een rustig stuk vanuit horen. Dus uh, okay. ik heb uh, ja ik woon wel naast zijn school, dus is uh, morgens om half negen moet ik wel even opletten dat ik als ik naar nou mijn werk, als ik, als ik werk heb op het moment, dan, als ik dan uh, dat ik geen last heb van die kinderen, want je reist dus zo onver. Ja, dat is natuurlijk met school, hè? Ja. We lopen ze allemaal in en uit, juist op die tijd. Ja. En eh. Um...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 ...christelijke, christelijke jong, of, uh, jongeren christelijk te maken... ...om te vertellen hoe het, uh, ja, wat, het, wat daar de muziek met je doet... ...en uh, wat de drank en drugs met je doet. Dat en daar... ja, uit, en precies precies. Dat ...waar ze er... mee bezig zijn. Inderdaad. Er... Ja. En uh, toen uh, gingen ze eerst naar uh, Nessen... ...omdat daar heel veel jongeren op vakantie gaan... Hmm. ...voelden ze daar een, di een ding om de straat daar op te gaan... ...en zodoende is dat uitgegroeid... Naar, naar, naar, ja. ...dat ze er nu ja, in Lelystad staan... ...of, in, uh, of hier in Haarlem... Ja. No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 Nou, dat is heel simpel voor mij. Hij is mijn, uh, mijn vader, mijn redder en verlosser, want hij is voor mij in het kruis gegaan. En daardoor mag ik nu, kan ik nu leven. Want als, ik, als dat niet zo was geweest en ik had hem niet leren kennen, ja, dan was ik er uh, misschien denk ik wel niet meer geweest. Hè. Ik weet niet hoe het aan gelopen zou zijn, maar... Uh. Ja, maar je leidt leiden een heel ander leven zonder God eigenlijk, hè? Je, je hebt gewoon ja. bepaalde muziek, zei je net al. Ja, dan had je misschien een andere levensstijl gehad waarschijnlijk. Zeker. Zo erg dat je zegt dat je zelfs niet meer zou leven, echt waar?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 op een gegeven moment lag hij dan uh, ja, doos weer op de weg, maar uh, ik dacht, die is dood. Zo, zo, zo leek het wel, maar hij was gewoon bewustloos. En, uh, ja. Ja, hij, hij moest met de ambulance naar het ziekenhuis, maar hij is er goed van afgekomen. Uh, ja, dat jochie dat was, had nog geen zwemles gehad. en uh, Toen uh, was hij in de sloot gevallen en uh, de buurman heeft hem gered. Hij kreeg, had wel water in zijn longen gekregen.